3 uur. Gert Fluk met het noaa Tegen majoor Marco Kroon is voor de militaire rechtbank in Arnhem. 100 uur werkstraf geëist voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent. Hij werd aangehouden tijdens het carnaval in Den Bosch. De politie gaf hem een bekeuring voor wildplassen, maar Kroon zou zijn doorgegaan. en zijn geslachtsdeel hebben laten zien. Kroon is drager van de militaire Willemsorde. Hij zei tijdens de behandeling van de zaak dat hij dronken was. en dat hij zich kinderachtig heeft gedragen. Bij een grote kunstroof in de Duitse stad Dresden hebben de inbrekers juwelen uit de 18e eeuw meegenomen. Het museum Grüneske Wölbe geldt als een van de schatkamers van Duitsland en Europa. De dieven wisten waarschijnlijk binnen te dringen door van buitenaf de beveiliging te saboteren. De waarde van de gestolen kunstschatten is volgens een deelstaatminister niet in geld uit te drukken. Er komen weer acties in het onderwijs. De grootste onderwijsvakbond, de AOB, roept zijn leden op om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen.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 De inname is zaterdag weer begonnen. Toen bleek dat de waarde van het gif in de Maas genoeg was gedaald om weer te voldoen aan de eisen. Het weer, wolkenvelden, ook wat zon. Het is 8 tot 11 graden en er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond vooral in het noorden kans op mist en vannacht hier en daar regen. Minima rond 5 graden. Morgen veel bewolking en soms wat regen. Het wordt dan 11 graden. Woensdag wisselvallig met veel wind. Dit was het NOS Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... een kwartier vertraging tussen Akersloot en het knooppunt Kooymeer. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. Er staan daar een aantal tractoren, boeren dus, in de berm. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 drie op uh, zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor herhaling. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. En we gaan meteen over naar Duitsersveld, want, Jap, er is gescoord. Ja, er zijn ontwikkelingen op. Ik probeerde al een, een, een minuten lang jullie te bereiken, maar totale dode lijn. Totdat ik Albert-Jan uh, te pakken kon krijgen. Nou, er zijn er. Ja, er is inderdaad gescoord. Uh, Zandvoort staat op 2-0. Kijk. Ook weer een snelle aanval over de rechterflank strakke voorzet en Salivet doet met zijn voeten tegenaan te zetten en het staat 2-0. Ja, en de uh, amv blijft aanvallen en Zandvoort blijft verdedigen. En ja. die paar keer dat, dat Zandvoort uit die verdediging komt is het levensgevaarlijk. En uh, dat is dan weer de kracht van, van, van de voorwaarts van Zandvoort. Maar op ogenblik werd het spel stil voor een blessure van een van de Zandvoortse spelers. Je kan niet zien wie dit is. Hij ligt met zijn gezicht in het, de kunstgras. <lacht> Geen idee. Ik, ik, ik weet het niet. Maar goed, uh, soms wordt uh, een schuldig geraakt. Het spel is stil. We spelen in de 35e minuut. En staat gewoon 2-0. En weer uh, tweede uh, doelpunten voor uh, Salim. Dus... Ja, wel oh, lekker. Dat doet hij goed. Ja. Dus, oké, okay, dankjewel jou voor uh, dit moment. Oké. Okay. Hoi. You. Dat was Jouw Fris met uh, goed nieuws vanaf uh, Duintjesveld. Er is alweer gescoord en we staan 2-0 voor, John. Hartstikke goed. Mooi toch? Ja. Nou, het Tweede Uur, wat gaan we daarin uh, buiten het voetbal allemaal nog oh, meer ja. doen? We gaan natuurlijk over een een of tweetal platen. Dat laat ik aan jou over. Uiteraard weer terugschakelen naar Joop van Nes naar het slot van de eerste helft. Waar, zoals gezegd, eh, SP Zandvoort met de 2-0 voor staat tegen AMVJ. Goeie berichten.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 Dat gaan we zeker doen. En uh, kijken doe je via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Gaan we weer een hit draaien van dit moment. Ed Sheeran is hier in South of the Border. She got the brown eyes, thighs, long hair, no wing,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 More exploring, some boring. boring Bust it open, rainforests, it every point Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in a Lamborghini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the phone. Push up on me and sweat, darling. Oh, so I'm nah, gonna nah. put my time in. I'm no gonna oh, stop, stop until the angels sing. Jumping nah, over nah, the borders, nah. be free. Come, nah, south nah. South of border nah, come south to the border with me. Come south to the border. Wordt het uh, zojuist van Jelps en uh, op Duintjesveld. Het gaat goed met uh, SV Sanford. We staan op dit moment voor met 2 tegen 0. En dat uh, tegen de nummer 3 uit de competitie van dit moment. AMVJ uit uh, Amsterdam. zou duidelijk uiteraard weer uh, veel meer uh, over die voetbalwedstrijd. Gaan we weer live schakelen met Duintjesveld. Er is nog even wat vrolijke muziek op de zaterdag en de maandagmiddag bij ZFM Stalport. Nogmaals, een goedemiddag en hier is R. Kelly. Unique. You turn me on And I wonder If I could take you home I must confess The tight minister you wear I just can't help it, this I can't help but stare So Pop it up just beginning The place to jump in mm, What a love Yeah, how would you like to get a piece of this pie? You can be my girl, and I could be your guy. Yeah, cuddle me in your arms like I'm your teddy bear bear. Yeah, Isn't that, right. that nice? You, you have no fear, fear, yo. Kiss me, you fool. And make me melt like butter when, when it, it comes to that. I love y'all. You st I turn y'all on like a neon light. Make everything all right like in, in, the, in the middle of the, of the night. night. You when you need somebody to love you. Yeah. Like some stones with well, haba yabba dabba do. do. Kiss and caress you and hold you, and my word is born Yo, hey. PA, she's got the vibe on. <laughs> Marceli uh, en Siskat, step 5. Ja, het uh, slot van de eerste helft. We gaan weer naar uh, Duitsersveld, naar Joop Waar een geweldig voor zandvoort aan het spelen is, Joop. Ja, dat is wel zeker. Uh, uh, niet zo sprankelend en uh, vrij als de normaal speler. Ze hebben een nieuw concept, lijkt het wel. Ze wachten de bal af en dan gaan ze rustig aan bouwen. En ik denk dat het toch wel eens een keertje erg uh, belangrijk kan gaan worden, deze opstelling. Maar goed, Zandvoort uh, is op de, op de helft van... ...van AMVJ bezig... ...en de bal gaat via voet van Zandvoort over de zijlijn, ...dus dan uh, mag ANVJ gaan gooien. Ja, uh, dat... Uh, uh, ...ja, het is, is lekker bezig... ...maar het is niet de Zandvoort wat ik, wat ik ken... Wat, wat, ...de manier waarop ze kunnen spelen. Ja, je mist dan heel snel speler voorin natuurlijk... ...en dat is Jesse de Haan. En nu gaat uh, dan in ieder geval Zandvoort nu... ...de goede kant op. Zalim uh, Vertuut. Nee, eh, Osmanen vertoet. Naar Kastje Vries gaat draaien. Gaat proberen te spelen. Te, eh, het lukt niet. Naar zo berg. Berg met de bal aan de voet. We moeten hem terugspelen. En daar, eh, even kijken, milan berg belenkamp En die speelt hem terug naar Daan Kerkman. Met andere woorden, we zijn weer helemaal aan de andere kant van het veld. En dat is een lange bal. De richting eh, ver, uh, vertoet. Die kan hem koppen, maar ver genoeg om voor de keeper om op te kunnen pakken. En eh, de bal weer in het spel te gaan brengen. Dat is ondertussen gebeurd over de zonverdiging in de rechterkant van het veld. De klok zit ondertussen op, eh, op drie seconden van 45 minuten af. En dat is dan nu. En dat is nu de blessuretijd. Het zal niet zo gek lang duren, denk ik. Maar goed, voorlopig is er nog steeds ANVJ, wat in balbezit is, op de helft van Zandvoort. Daar neemt ik Bergen over. Berg heel snel. Probeer dat als laatste man te passeren. Ja, dat gaat wel goed. goed. Kijken, kijken, kijken. Ja, het berg komt ook. Een vrije paas. Het is heel jammer. Jammer, jammer, jammer. Een mooie paas was het. Op, even kijken. Op, eh... Volgens mij is dat de burg, van de burg. Maar goed, uh, het was te scherp, We konden niet bij komen. <lacht> Als je wel het had gehad, dan was het waarschijnlijk een doelpunt geweest. Maar dit was weer zo'n gevaarlijke uitval van Zandvoort over drie schijven. En opnieuw is het berg daar die daar uh, kan storen, de, de aanval kan storen van uh, ARVA. Ik moet helemaal terugstellen naar de keeper. En die hebben we ondertussen weer die bal in het spel gebracht. Over de rechterkant van het Velverzantwoordgezien, gezin Fries, gaat er naartoe. En die heeft de bal wel, niet, wel, niet. Is een, de skim is daar en die haalt niet, bal, haalt niet de bal in het balbezit. De bal is weer voor ARVJ. Kan gaan bouwen. Over de middenlijn nu. Een diepe paas en er is maar eentje die erbij gekomen En dat is Daan Kerkman, de, de keeper van Zanver die het nog niet druk heeft gehad... En uh, ja, uh, dat is natuurlijk ook weer de verdienste van die verdediging van Zandvoort. Die gewoon hem goed, goed in elkaar steken op het ogenblik. Per bal van de kerkman. Even kijken, even toet. het koppel. koppel uh, naar de <laughs> en naar het boertje Osmanen. En je gaat de vrouw daar, de uh, mag een vrije bal gaan nemen. AVJ op de middelein. Is er genomen, is er snel genomen. De AV heeft natuurlijk haast... Die wil natuurlijk die derde plaats stellen. Voorlopig is het in ieder geval zoveel staat nog steeds. Met twee tweede voor. En ik denk dat we ondertussen in de vierde minuut van die tijd spelen. En wel hebben geen blessures zijn geweest. Kom maar Gils, kan hij erbij komen? Nee. Dat is een diepe bal van Van de burg. Maar het was te ver voor eh, Michielsen om die bal te kunnen pakken. De verdediging van de AFJ kan rustig uitspelen. Drie de keeper. gaat die weer, weer naar de rechterkant. En dan komt weer een paar staat binnen. Kan het zoveel eraan komen? Kastjeblieft, bijna. Het was bijna is niet helemaal natuurlijk. En het is AFJ nu, die gaat zeer voet van het Zandvoet verdedigen. Gaat hij over de zijlijn en uh, mag gaan gooien op de middellijn. Het was uh, Mohammed die die bal uh, lekker over die zijlijn werkte. En nu is het, even kijken, uh, Otmane, Vertout, die dat opnieuw doet. Goed, ver ingooien. Wordt dat gemist door de Zandvoet? Wordt alsnog weg, weggewerkt? Uh, Berg, nee, De Vries. Nee, vertoet. Dat is ware. Er wordt daar tegen een shirt getrokken. En dat is een gele kaart of niet? Nee, geen gele kaart zelf genomen door Berg. En daar gaat de uh, Gieldje over een uitgestrekt week. De overtraining met een gele kaart. Als gevolg... voor uh, ARVA. En dit is de derde gele kaart die AVE moet incasseren. Ondertussen is het nog steeds geen rust en uh, ik, ik heb geen idee waarom die schijf zo zoveel lopen door laat spelen, dat is helemaal niet nodig geweest. Nu is het spel wel schuldig we ook hij moet zijn administratie bijwerken. Kijk wel op zijn klokje. Uh, wie gaat, die, die bal is helemaal aan de andere kant en uh, dan Kerkman heeft hij goed geweest om die bal te gaan halen en uh, uh, uh, Milan Berk de die transporteert hem naar, naar de juiste plaats. Zandvoort, mag gewoon gaan nemen. Er staan een paar spelers om die bal, heen. wie gaat het doen? Want het is best wel eens een gevaarlijke plaats, zou een gevaarlijke plaats kunnen zijn als er een goede voorzet gaat komen. Verdoet. In één keer op het nee, is veel te hoge beter of twee, boven de boel uit. En het was heel anders bedoeld, ging niet en uh, nog steeds laat die scheidsrecht uh, doorstelen. Ja, het eeuwige verhaal van die scheidsrechter die verkeerde klok heeft, denk ik. Ja, nu kijk ik weer op zijn klok, Maar hij blijft kijken. Hij doet niks. Staat hij stil soms? De... Dat zou kunnen, hè? Ja, dat kan. Maar hij is je leeg, hè? Ja, je weet het ook. Sorry. Nu ze. Daar. Oh. Dat is, uh, daar, even kijken. Het is wel moment. Hij is nu helemaal bij de achterlijn van de uh, Speelt het bal naar Ko -Vries, de Vries dat hij heel netjes, heel snel wat de snelheid, wat de dus, ...oh, en dan wordt hij gepakt. En dan schrijft er de fluit die niet eens wordt. Dat is een beetje raar. Ja, hij heeft gelijk. Hij staat met zijn handen breed. van, wat is dit nou? Hij had gelijk. Was gewoon overtreding. Maar zoals het blijft, de bal bezit. Een breve bezit moet ik zeggen. Nou, Toch ondertussen weer. Maar Gilles, en dat is eindelijk het signaal, denk ik, voor het, voor het eindsignaal. Er komt wel een, een, een, een ja. Oh ja, ze vertelde het eindse inderdaad. Maar er kwam een coach, die kwam heel hard op die schijf als af. Ik denk gaat die nou weer doen. Dan gaat toch niet wijzen, dat is langer door laten spelen. Het is gewoon rust. De zand met 2-0. En over hier gaan we weer verder. Oké, dankjewel Jop voor dit moment en goede berichten. Dus daar vanuit Duinkersveld. Straks de tweede helft. En die gaan we uiteraard ook volgen. Jop, is daar TP ter plekke. En doet een live verslag van hier bij ZFM. Nogmaals goedemiddag. Leuk dat je hier allemaal luisteren. Houd de radio aan. De zand wordt op zaterdag op de zaterdag en de maandagmiddag van 2 tot 5 uur. En we hebben de genie met Mettafaris. De, de single van Dayton en The Sound of Music. Ja, 4. Albert Jouw zit er al helemaal klaar voor in afwachting. Ja, ja, want de evenementen die komen er weer aan. Allereerst, morgenmiddag speelt uh, Drama de voorstelling de trooie trilogie in Theater de Krocht. De Amsterdamse amateur toneelgroep heeft onder leiding van de Zandvoortse regisseur Bart van Heel een mooi stuk ingestudeerd dat morgen in Zandvoort voor het publiek wordt uitgeprobeerd... voordat het in december vier voorstellingen gaat geven. Het betreft een generale try-out... voordat de toneelclub in december vier voorstellingen zal geven... in Driehuis en Amsterdam. De, voorstellingen, uh, is de voorstelling morgen is gratis te bezoeken... en na afloop is er een nagesprek met publiek en spelers... onder leiding van regisseur Bart van Heel. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld... Of er nog kaarten zijn, bel even met de krocht 023-571-5705. 023-571-5705. Ook morgen is het eerste lustrum van culinaire rondje Zandvoort. Morgen kunt u weer kennis maken met de diverse winterse dinerkaarten... van een aantal Zandvoortse restaurants tijdens het culinaire rondje Zandvoort. Een achttal restaurants zal tijdens het eerste lustrum van deze culinaire happening... hun winterkeuken voorstellen... De deelnemende restaurants zijn CISO Lounge, de Haven van Zandvoort, Lunch Café The Corner, Friends Bar and Kitchen, Het Wapen van Zandvoort, De Drie Aapjes, Petit Restaurant Zand en Grieks Specialiteit en Restaurant Marta, voorheen Zara's. Organisator Christy Gastner van Wijn aan de Zee, het is een unieke, het is een unieke uh, en gezellige gelegenheid om kennis te maken met verschillende restaurants in Zandvoort. Bij elke deelnemend restaurant ontvangt u een gerechtje en een bijpassend glas wijn. Deelnamekaarten als die er nog zijn aan 49,95 zijn verkrijgbaar via www.winaanzee.net. www.winaanzee.net of uh, uh, anders ook bij de deelnemende restaurants. Maar kijkt u allereerst even op de website of er nog kaarten verkrijgbaar zijn. www.winaanzee.net Gaan we naar 30 november om 8 uur s avonds, terwijl zanger Mark Endhoven voor de tweede keer in Theater De Krocht staan. In, uh, uh, dit jaar komt Mark samen met zijn band een ode brengen aan de wereldsterren... met de, de titel An Evening to Remember. Ook komen er tijdens dit unieke concert speciale gasten, uh, gasten optreden... waaronder Mr. Philly, bekend uit The Voice Senior 2019... en Soulcore Divine. Dat het een fantastische muzikale avond wordt, dat is zeker. Kaarten zijn voor 10 euro te koop via Theater De Krocht, Kaashuis Tromp en Bruna Zandvoort. Ook zijn de kaarten te koop aan de deur, van Ma uh, aan de deur maar dan voor 12,50 euro. Meer informatie over dit concert vindt u op www.markenhoven.nl www Gaan we naar 1 december om 4 uur middags tot 10 uur s avonds Amsterdam Beach Surf Evenement eh, en ook op het droge. Het programma begint om 4 uur en duurt tot, 12, eh, tot eh, 10 uur. En tussendoor draait DJ Erik lekkere plaatjes. Dat alles op 1 december van 4 tot 10 uur s avonds. De locatie to be is het Amsterdam Beach Hotel. Badhuisplein 2 tot en met 4. Kijk, Voor meer informatie hebben we ook op hun website www.amsterdambeachhotel.nl. www.amsterdambeachhotel.nl. Gaan we naar 8 december om 5 uur middags is er weer Jazz in het Café. En dan hebben we het uh, over uh, het Wapen van Zandvoort. Op 8 december komt het Goois Swing Quintet Jazz Band naar uh, het Gasthuisplein. 8 december, zoals gezegd, vanaf 5 uur het Wapen van Zandvoort Jazz in het Café. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. De entree is gratis en nogmaals, het begint die 8 december allemaal om 5 uur. En uh, natuurlijk uh, komt hij er weer en uh, vergeet het niet en u kunt er ook niet omheen... want op 11 december komt hij er weer, de ijsbaan in Zandvoort. En hij zal blijven tot en met 8 januari 2020. En voor u het weet is het allemaal weer zover. 11 december dus wederom de ijsbaan in Zandvoort. Meer informatie over de ijsbaan kunt u uiteraard terugvinden op hun website... www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en je zei het net, Mark Endhoven. hij treedt op volgende week zaterdag in gebouw De hier in Zandvoort. En dit is een nummer van Mark Endhoven. Hier is Mijn Oude Stad. Verlaten lijkt mijn stad, verslagen door de nacht. We wachten op een nieuwe dag. Muziek Niemand kent haar stilte, s morgens vroeg. Geen mens, geen tram, geen kroeg, maar de morgen is van haar. De stad is moe maar toch voldaan, ze is mooi en weg voor haar bestaan. S'morgens dus als de zon over haar schrijft, geeft de mijl haar geheimen. En als zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. Geweest, gesloopt, gebouwd, gefeest, en dat valt haar soms wel zwaar. Maar ze toon verdween, lach op mijn gezicht, ze is als een gedicht met al haar pracht en kracht. Dat is moe maar voldaan Ze dus is mooi en vecht voor haar bestaan Dus morgen zal de zon over haar schijnt Geen al haar verheimen. En al zal ik ook verdwijnen Ik geniet van haar, ze zit altijd in mij In mij stad is nu maar toch voldaan, ze is mooi en vecht voor haar bestaan. S morgens als de zon over haar tijd, geeft ze mij al haar geheimen. En als zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. dan treedt hij op Mark Enthoven. Uh, voor meer informatie verwijs ik je graag naar markenthoven.nl. Nou, uiteraard uh, kan je daar ook uh, kaarten verkrijgen voor het uh, concept. En het wordt heel speciaal, uh, Albert-Jan. Ja, dat je... Heb ik gehoord vanmorgen ook bij uh, Goedemorgen Sanford. Het wordt echt uh, heel mooi om... Uh, daarbij aanwezig te zijn. Je hoorde met Mijn Oude Stad. Wie wilde jou zo, zo belangrijk bereiken op de zaterdagmiddag? Ja, Daar gaan ik de kijkers en luisteraars niet mee vermoeien. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar het was, was belangrijk? Ja, Ja? Oké, okay. oh, dan is het goed. Dan is het goed, dan mag het. Straks gaan we uiteraard weer terug naar gespeeld voor de tweede helft van de wedstrijd. We staan voor hè, tegen ANVJ, uh, Amsterdam de nummer drie uit de lijst van dit moment. Twee punten achterstand. En als we vandaag winnen die drie punten, nou dan gaan we lekker uh, goed uh, richting de top van de stand op dit moment. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again. Deze plaat uh, Only Human. Jordan de Jonas Brothers. Ja, over meedoen plaatje gesproken. Wat zou je doen? Hier is uh, Marco Bassato en Ali B... Maar, heb je enig idee wat met je zou doen? Als je nog maandag zou bestaan, voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zonder zijn? Je bent zo jong en klein. Het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 I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 Die Zou ik bij de gek die de macht had? En yo, en? tijd uh, al niet gedraaid op de radio. vandaar. Vandaag weer eens uh, uit de kast gehaald, om het zo maar te zeggen. Marco Bassato en Ali B. En wat zou je doen? Inmiddels uh, weer gestart uh, daar op uh, Duitsland. De wedstrijd uh, SV wordt AMVJ. We hebben het over de tweede helft. Goedemiddag nogmaals, Jap. Uh, wacht. Jap. ja 59. Nu staat er al op het scorebord. Dus we hebben al een kwartier bijna gespeeld. Oké. Okay. En het is eigenlijk hetzelfde beeld als de eerste helft. wordt dat... Uh, uh, ...gegroepeerd uh, teruggetrokken speelt... ...en dan gevaarlijk eruit komt... ...met name over de broertjes vertoet. Uh, Osman en... Uh, Otmanen, moet ik zeggen... ...en uh, Salim... Um, ...en het uh, AV dat... Uh, ...niet bij Daan uh, Kerkman in heeft, uh, beut gekomen. gekomen. <lacht> en dat is eigenlijk het beeld. Soms raak ik de, bel, de bal kwijt in ieder geval... Uh, ...bij uh, 16 meter gebied... ...van... Uh, Gaat in, in echt een uh, noodtuin naar de overkant, want Daan Kerkman heeft nu al de bal. Teruggekopt door uh, van de Burg, Rico van de Burg, die het uh, gewoon goed heeft gedaan. Uh, Kerkman in de bal, Verre schop, ver voorbij de middelleen, wordt hij opgevangen door uh, Osmanen, maar die is alweer kwijt. En dat komt een hele het, het bal helemaal naar de andere kant van a Daar kan de linker spits. En dat is, uh, even kijken, Dennis Freijn niet bijkomen. Gaat over de zijlijn, Zandvoort mag gaan houden. Op de eigen helft weliswaar. Maar ja, het is toch uh, Zandvoorts balbezit. En wie gaat dat doen? Mohammed gaat dat doen. Dan gaat die bal he, gaat heel ver in. He. Niet in de zand op de bal bezit, Daar ging, ging iemand over de rug van Koenig uh, Gielse heen uh, om die bal te proberen te bereiken. Dat mocht hij van schijf zetten. Zij zei zette overigens dat hij net een gele kaart heeft gegeven Aan een van de zandplussen kon niet zien wie. Maar het was niet meer dan terecht. Want uh, hij trok de, de, de, doorgebroken. Nou, doorgebroken niet echt. De spits aan het stuurt terug. En dat uh, is nou eenmaal uh, goed voor een gele kaart. Goed, de zand nog nu gaan gooien. Spelen ondertussen in de... Uh, even kijken. Uh, wat is dat nou? 54, 55 minuut. Bijna, bijna 56 minuut. En de zand gooien. De Gieltje. Naar de, de Vries. De Vries is de bal kwijt. Er zijn een eentje aan het jongleren daar van ANVA. Maar uh, Van den Burg. Die uh, rost die bal naar voren toe. En... Uh, Bijna nog mijn zandvoort spelen. En dat is dan de uh, die het goed heeft gedaan. En dat is een probeerde steekpaas van Cassafries, die helaas, helaas niet begrepen werd door uh, dat Salim uh, Dat was jammer, want het was een hele mooie paas, een snelle paas. Uh, en als hij die uh, had kunnen onderscheppen, dan uh, ja, dat, uh, kon hij vrij naar die keeper toe lopen. Het is niet zo ver gekomen, want uh, de, de spelers willen we weer veel verder zoals het de balbezit. Kijken, en daar uh, wordt uh, geappeleerd voor een vijf schop. Dat krijgt uh, uh, Salim niet. Salim vertoet. Ik ga de heren vertoet bij de voornaam noemen. Want uh, ja, als vertoet en vertoet, dat is de toe. vertoe. Kijken. Ver van mij vandaan ook weer. Ja, daar komt Santwoord in. Over de uh, linkerhelft. En het is uh, Salim die, uh, die daar... Komt Michielsen Michielse verf goed voor. En oh, prachtige mooie kopbal. Schitterende kopbal van uh, Otmanen. Die gaat rakelings over de lat. Prachtige voorzet van Michielsen. Komt daar vrij Otmanen bereiken. En die komt helaas uh, voor het over de lat heen. Maar het was een schitterende aanval over de linker helft. Die over twee vleugels, over twee schijven ging. En uh, daar bijna nog een uh, uh, doelpunt opleverde. Het blijft voorlopig 2-0 in in, hier in het, uh, op Dijkersveld. We spelen in de 56e minuut, 57e minuut. En het is nog steeds, wat ik zei, 2-0. Dit is DfL. maandagmiddag van de Zandvoortse Radio. Hoor je een duets tussen James Ingram en Michael McDonald? Dat was ja mobi daar. Nou, zo op de klok voor mij kijken, hebben we nog vijf minuten te gaan in het tweede uur van dit programma. Zandvoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer van vier uur zijn we er nog één uur lang en hebben we het over Albert Jan en ikzelf. Met uiteraard het gedicht van de dag, het dier van de week, het Zandvoortse nieuws, Pit Report en nog veel en veel meer en heel veel lekkere muziek. Gewoon blijven luisteren naar je eigen lokale radio, ZFM Zandvoorts. We zijn er 24 uur per dag. Met nu Alex Jan Al Nieuw, hier is je nog een keertje met What's Missing? Damn it.